Ja, we luisteren nu nog heel even het eerste uur uit met Adrian Lux, Teenage Crime x Remix. Nou, Daarna gaan we over naar twee uur, dan gaan we he, het derde verzoekje van deze avond, uh, gaan wij eens even erin knallen. Nee, we verklappen nog helemaal niks. Het is van, van een jarige job, laten we het zo stellen. Dus, nee, we gaan uh, zo naar het tweede uur toe, we luisteren nu het eerste uur nog even uit met alsnog Adrian Lux en we zijn straks weer weer terug... Zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Cubaanse regering gaat het komende half jaar een half miljoen ambtenaren op straat zetten. Tot 2015 moet er een miljoen uit, dat is 20% van het totaal aantal werknemers op Cuba. Volgens de Cubaanse president Raúl Castro zijn de ambtenaren overbodig. Om de pijn van het ontslag te verzachten... krijgen Cubanen meer vrijheid om een eigen bedrijfje te starten... en zal de Cubaanse overheid zich minder met de economische bedrijvigheid bemoeien. De hoop is dat de ontslagen ambtenaren voor zichzelf beginnen... en de economie op het eiland een flinke impuls geven. Op Ter Schelling hebben wandelaars zaterdag een voet gevonden. Ze maakten een strandhandeling toen ze een schoen en een sok zagen liggen... In de sok bleken de resten van de voeten zitten. De Friese politie heeft de botten voor DNA-onderzoek meegenomen. Via het onderzoek hoopt de politie erachter te komen van wie het lichaamsdeel is. De Europese Commissie heeft de groeiverwachting voor de Europese economie verhoogd. De commissie verwacht dat de groei in de EU dit jaar uitkomt op 1,8 procent. Eerder werd gerekend op 1 procent. De verhoogde groeiprognose volgt op een goed tweede kwartaal. De commissie waarschuwt dat het herstel broos blijft en de groei in de tweede helft van het jaar weer afneemt. Wilrenner Laurens Tendam heeft in de ronde van Spanje zijn linkerpols gebroken. Hij kwam in het begin van de rit ten val en werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd. De Rabo-renner brak zijn linkerpols ook al in de ronde van Zwitserland. Daardoor miste hij de ronde van Frankrijk. De nieuwe polsbreuk kost Laurens Tendam het WK in Melbourne begin volgende maand. Het weer, geleidelijk overal bewolking. Later vanavond in het noordwesten regen. Vannacht regent het in het hele land. Morgen overdag veel bewolking, regen en veel wind. Het wordt 18 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de af... Vanavond laat je mij alleen, heb daar niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret, dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn, maar zou jij vanavond zijn? Zal weer in de nacht en ik die op je wacht. Jij denkt maar dat je alles maakt van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja wachten doe ik steeds. Voor een vrouw, je kijkt doelloos naar het verhaal. Wacht op je voetstaf in de gang. De klok begeleidt stil verdriet. Maar ik voel, begrijp je niet. Heb ik soms iets fout gedaan? En wij zo verder gaan? Het is net als jij me iets verwijd. Ik ben zo in onzekerheid. Jij denkt maar dat je alles maar van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. wat ben ik toch stom? Dat ik maar I'm hey. Helaas nog een keertje omdat Robbie is verkloten. Hier is Sweet House Mafia met one. Sweet House Mafia met One Without Focal uh, ja, Ik, ik van... heb geen tekst gehoord Nee, maar vond ik wel een beetje jammer, maar uh, het blijft natuurlijk een goed nummer Ja, dat gaan we door. Ja, precies. Denk, ik denk beetje dat, dat wij ook bij moeten out stoppen nee. <laughs> <laughs> Ja, we laten dat Mike gewoon alleen Maar, uh, weet je de verrassing al van uh, via onze hives? Nee, vertel eens, want ik ben er nog steeds wel benieuwd naar eigenlijk wat was nou de, de verrassing? Want ik heb iedereen opgetrommeld om te gaan luisteren <laughs> En ik zeg, ja er komt een verrassing, ik komt een verrassing Maar ik heb nog steeds geen verrassing gezien, gehoord Weet je, weet je wat de verrassing is? Vertel het eens Rob kijk eens even naar Laat ons niet langer de spanning Kijk eens even naar buiten Ja, Het is kut weer Zeker. Dus bij deze, het is mijn verrassing <laughs> Dus lekker, lekker luisteren <laughs> Maar, trouwens, ik moet even kijken Hey Twitter Nee hier, ja als jullie een verzoek willen doen van onze trouwe luisteraars, ja. we hebben ook een huis, huisnummer hier ook. Dat luidt 023 5730393. Bij, bij, wat zeg je? Ik herhaal 023 ja. 5730393. Dus bij Bellen. deze, als je een verzoek hebt, ja, als je wel. wel een beetje een leuk, lekker nummertje, weet je wel. Precies, wat je nog niet gehoord hebt vandaag kan je hier laten luisteren Want wij hebben, 9 van de 10 keer hebben wij wel alles Bel ons op Maar we weten het niet allemaal zeker als... omdat het een harde schuifstuk is <laughs> Mooi Kutzooi dus Dan gaan, gaan we eventjes wat, uh... oh dat is weer 20 cent voor de schoonmoeder van Robby 10 cent, 10 cent Of ze hè? moeten het niet gehoord hebben Nee, ze zit in de auto geleden. Kijk, maar misschien gaan ze het, uh... Maar misschien heeft ze het gevonden Als je het nummer na wil lezen, moet je even op knockoutfm.nl kijken Dat is onze website ja. Waar je nog veel meer informatie over eens kunt vinden. En als je ons wilt toevoegen op huis of zo, kan dat ook. Dus, uh, ja, maar hè? vermeld wel even wie je bent. <laughs> Want soms uh, doe ik. Ja, die ken ik niet. Verwijderen. Oh, ben je er zo, heen? Ja, gewoon iedereen toevoegen, jongen. Ja, en dan heb ik duizend vrienden. Dan dus zegt iedereen. Ja, nou ken je ze allemaal. Ik ken ze allemaal. Zijn er ook zand te doen, Ja, nou ik wou net zeggen. Nee, nog niet. Maar er is wel iemand bij school, jongens. Bij de bij microfoon 3. Ja. ja. Ja, stel je eens even. Ja, ik ben Henry en ik zeg even gedag. Hij is er even gezellig bij. Hij is even gezellig. Zitten we niet alleen maar met z'n vieren? Want ik weet niet waar onze meester Tony is. Tony is daar, want die komt eraan. Maar jij wou nog wat gaan vertellen. Ik weet niet wat je wou gaan vertellen. Oh, je bent er weer. Waar was je nou al die tijd? Oh, je was even aan het praten. Oké, dat is ook goed. Ja, precies. Ik weet niet wat ik wou vertellen. Ja. Ja, doe eens even wat. Wat wil ja. je? Nee, weet je niet, ik wil gewoon lekker muziekje luisteren. Lekker, lekker muziekje luisteren. Yes. Dan gaan we even zoeken. Ja, nee, niks zoeken. Hadden we al lang moeten hebben. Dat Hij, heet nou... Jij zit achter de knoppen. Ja, ik zit achter de knoppen, maar jij doet al het werk. Eigenlijk, ik moet gewoon heel de ja. tijd vol praten. Right. En uh, jongen... Ja, nee, dat, nee, nee. Iets naar boven. Die, oh, die wou ik net inzetten. Dat heb ik niet gedaan. <laughs> Justin Bieber. nee. Echt niet, dat vind ik zo verschrikkelijk. Die heeft gewoon een piemel in zijn keel nog steeds. Oh nee, zo hoge Justin Bieber is niet <laughs> mijn soort muziek. Ik uh, vind manis... dat niet echt... Uh, nee, dat, vind ik, dat zou ik niet echt lijken. Ah, ik kwam met de voorstel. Zet eens wat Sandvoorts op, Sandvoorts productie. Er zijn Sandvoorts artiesten, die zijn best wel goed. Zoals Ellen Clark, even een voorbeeld te geven. Zijn er meer? Zijn er meer? Zijn er meer? Ja, tuurlijk zijn er meer, dat maar wel. ja, daar moeten we wel. Misschien bellers thuis die dat weten, die kunnen zeggen van hé. Hey. Ja, dus als je een, een leuke Sandvoorts artiest weet, die het nog best goed doet... Ja, bel ons. We het niet over Jara met z'n harde beat? <laughs> nee, we houden van harde beats. Ja. Is, uh, nou ja. Nou, uh, Rob, ik zou zeggen. Uh... Never gonna be alone. Precies. Van Nickelback. Hier komt hij, Nickelback met Never Be Alone. So much faster than I. Now. Dream. Yeah. Uh, dacht Die... ik al. Ik vond hem een beetje lang duren. <laughs> en toen werd hij nog langer en nog langer en nog langer. En ja. toen was het opeens de Pink Penta. En toen dacht ik, nou laat ik hem maar eens even de Pink Penta laten luisteren. Du -du -du -du -du -du. Voelt goed, voelt goed. Maar ja, dat is me fout en dat maakt helemaal niet uit. Want het staat <laughs> gewoon voor de eerste keer <laughs> gewoon achter de knoppen. Ja, dat jongens, komt ook omdat, uh, Tony, jongens en meisjes. Tony die, uh, die zat weer een beetje te... te, te, te. Mierenneuken. Hé, maar, ja. hey, maar uh, zullen we die agenda <laughs> er maar eens even bijpakken? Ja. Tony? zo huh? Zullen we eens even erbij pakken? Ja, nee, wat zeg je allemaal? Maat? Nou, we hebben vanavond hebben we al feest. Zo. In uh, Bloody Monday. In Amsterdam. Monday Bloody Monday. Location Air. Er <laughs> in Amsterdam. Lekker. Uh, wat hebben we. We gaan even, gewoon even naar vrijdag. Dat is veel leuker. Ja. Dat is leuker. Door de week heb je toch niks Even in, in de hey, buurt kijken. Ja, je zit er, er al. Ja, even in de buurt kijken. In de ah, okay. buurt. Hey, in Zandvoort. Hey. S wat staat er? Swingstation. Swing Disco en Swing dance. Swingstation dan in Swing Iris Arisa, ja. Vrijdag. Leuk. Mm. Lekker hoor. ja. Friday in de VIP. In de VIP room in Rotterdam. Haarlem hebben we ook nog. Oh, hier de stalker is er ook weer. Prosecco by Night. Ja, en Mug the City. Mug de City. P3. Ja, die kent iedereen wel. Ja, nou, daar zullen we niet heen gaan, hè. Nee, dit is, is een kleine ja. muggenhop. Hé, hey, weer Haarlem. Hé, hey, in de patronaat. In de patronaat. De 80's verantwoord. En we ja. hebben nog diezelfde dag nog. Electric Trash. Adam Freeland. In oh, de patronaat. Okay, wacht, oh, wacht, wacht, wacht Wacht, nee, ik zie er ook eens staan Eh uh, Chic Persian Wonderland de Challenge in Hoofddorp. I Love Lost, The Gold Diggers hm. Paarden van Troyen in Den Haag Paard. Bij de Hagenesis In de trend van O.O. Gerso O.O. Gerso, hè? Dat vind ik zo'n gave serie <laughs> Nee, nou, dit zeg uh, die gasten die moeten gewoon uh... Ja, hij is leuk. Even kijken, Zandvoort hebben we niet. Bloemen aan, zee, Bloemen aan zee, Zondag 19 september. Oh, kijk, ook belangrijk. BLM 9, At the Beach with Ferry Course, hè? Hey. So, op zondag. Ja, en Bloemingdeel XXL Closing. Closing Party. Ja, dat is ook oh, dat is wel jammer. Een beetje het seizoen eindigen, denk ik. En Salsa Sunday, <laughs> per Peron <laughs> 3A. Salsa Sunday! En waar is Bloody Sunday? Ik weet het niet. I love dat Sundays, ik wel. Dat is een Eigenlijk moeten wij even naar uh, BLM 9. Ik ja, dat Ferry Korsten. Ferry Korsten, hè? Ja. Je weet toch wel, uh, uh, Ferrero Kotsja. Die heeft ook ooit één nummer uitgebracht. Weet je wie dat is? Ferry Korsten. Ja, dat is Ferry Korsten. <laughs> Ferrero, Ferry en een Kotsja, Korsten. Oké. Okay. Uit de betrouw, Even misschien nog leuk, weet je, even ergens vandaag. Uh, Mag Gaan wij zondag? Worden. Gaan wij zondag dus even naar. Uh, Beachclub. Ik vind het goed. Als ik daar tijd voor heb, dan... Ik ben maandag vrij namelijk. <laughs> oh, wie is dat? Ik uh, denk dat ik maandag ook vrij ben en anders zorg ik er wel voor. <laughs> in uh, Ferry-Korsten, daar wil ik wel over heen. Op de beach met Ferry-Korsten in BLM 9. Ja. Ja. Ach, ja, wij wel, joh. wij zijn ook no out of Doen we gewoon. wij hebben privileges. Het is van. Drie, nou, het is niet eens tot laat, van 3 tot 12. Auw. Oh. Kut, ik moet werken tot 6. Uh, ik moet tot 12. half. <laughs> okay, nou, 6. Oké, nou, dan gaan we niet. Jawel, tot 12. <laughs> het kost. Uh, hey, uh, jongens, het... Uh, even een vraagje, hier. Hoi, Want we, wie hebben, dat? we zijn al wat feesten af geweest. Uh... Ja. Jullie zijn dit jaar ook al heel wat uh, feest afgewezen, Wat, wat uh, Nog even nog een kleine nagedragen. <laughs> ja, ja. Well, Robby vindt dat leuk, hè? Ja. Draak? Mm. Ik heb de nummer 1 gezien. Ja. Draaien, likken, dat is lekker. Mm, dat, is lekker. Dat, uh, dat is in een. Uh, <tosses> in die alley. <laughs> in die alley? Ja, dat is lekker. <laughs> in plaats van in de Navy krijg je ineens in die alley. la. la, la, la, la, la. Nee, maar wat wil je zeggen, Mike? Even. Jullie zijn dit jaar natuurlijk naar een x-aantal feesten gegaan. en zijn overal wel een beetje bij geweest. Los balos, Tony. Tony gaat even noord. Tony de vandaag. Tot volgende week. Los balos. Succes morgen weer op school. Ciao. Zeking left the building. Nee. En maar even, hebben jullie... Uh, jullie hebben dit jaar... Jullie zijn al naar de feesten wel geweest van dit jaar. Eigenlijk, Eigenlijk we wel, hebben he. kijkt. Ja. Hebben jullie ook nog plannen voor volgend jaar qua feest? Ik weet Zeker. dat het ver weg, ver weg kijken is, maar alsnog. Ik ja. wil sowieso Dance Valley weer overdoen. En ja. uh, ik wil Land er gelijk ja, bij ben pakken. Ik wil weer naar Land, maar ik wil ook uh, naar Dirty Dutch. Dat lijkt me ook wel veel. Dirty Dutch That is zo so ja. super, we super... Wij moeten even grap. de datums uh, uitstippelen. Nou, en dan ik, gaan we met z'n allen vrij nemen. Ik uh, dacht uh, dat... Dit jaar nog in december, 12 december of 18 december, duurt het dat ze in de rij is. In de rij. Ja. Volgens mij klopt het wel, want dat is vorig jaar. Ja, was het want zo. het was, uh, het is wel het begin van... Uh... Volgens mij, begin dit jaar, ze sluiten ermee af. Ja. ja. Ja, ja, ja. Nee, het zijn uh, superfeesten. Een vriendin, van mij, een vriendin van mij en mijn zus is er geweest in Almere aan het strand. Uh, er was... Uh... Ja... David Guerra was er. We hebben het hier, 12 december in de rij in Amsterdam. Ja, nou, ja dat, is, uh, dat klopt. Dirty ja. Dutch is Ja, die kop ken ik nog, want uh, toen ik naar, naar Mysteryland was. toen. Uh, ja, ja, toen zag ik die kop ook over. Wat overal. voor muziek draaien ze daar? Nou, nou bedenk je zo. Dirty Dutch? Ja, Dirty House. Nou. Ja, dat. Is, <laughs> ja, de Dirty House. Oké, okay, en dat is dus. Uh, de ja, die ring is. van 9 tot 7. Chucky en Moore. Chucky, Chucky en mooi. Vorige keer was de... David Guetta er, uh, City Samson was er. Bij Mr. dan bij de Teens van uh, Dirty Dutch. Je hebt het trouwens wel over, over uh, Chucky, maar daar heb ik ook nog een heel album van. Kun jij eens even gaan pluizen tussen, tussen ja, de albums die ik... Ik geloof dat hij jouw dinges staan. heeft... Oh nee, hè? Ja, hij heeft jouw dinges weggepleurd. Oh, nee, ik niet. Oh, wat een nee, Tony. Waar is jou? Daar. Maar... Het is maar goed dat die jongen ja, weg is. Even kijken, want uh, staat er hier ergens tussen. Ja, ik heb een motie <laughs> staan. Ga jij kijken? Uh... Ga jij kijken? Ja. Waarom moet ik nou Maar, maar wij moeten eventjes een partyagenda gaan uh, instellen, want dan gaan we even, even wat ja. parties af om verslag uit te brengen. voor. Uh... Ja, wij zeker doen. Kunnen we dat niet, uh, want uh, nee, kunnen ja, we dat maar... ook niet op de site zetten? Onze partyagenda. Ja, precies. Uh, Kevin gaat even mee <laughs> met de <muziek. laughs> Dat is wel cool We gaan even onze uh, evenementen uh, Sensation 2010, daar kun je wel vinden Wat zeg je nou allemaal? Sensation celebrate live ja, ja. Maar, ja, ja kijk Ik heb hem hier niet You can't hear anybody out there Oh dat is echt een lekker nummer Ja? Ja, uh, ik vind alles goed Maar zullen wij even dan Even aan elkaar beloven dat wij Maar uh, we hebben eerst een aanvraag van Kevin ja, hè? Hallo, mag ik even mijn zin afmaken Hij, Tuurlijk, hij zit er weer gewoon godverdomme doorheen te praten hey. Oude 10 cent voor de pot. Ah, Ze luisteren niet meer. Oh. Shit. Ik je zal net, het tegen in schouw moeten Als gebeld wordt. Ja, Rob, het is weer 10 cent erbij. <laughs> Rob, die kan uh, na een maand keer die onder onze salaris afstaan. No, nou, nee, uh. dat denk ik niet. Het is alleen wel als wij erbij zijn. Nee, niet doen. Die ben je aan het draaien. Ah. Uh, uh, oh. Maar, uh, Wij gaan dus even met elkaar even uitstippelen van uh, welke evenementen we afgaan. Ja, dat gaan wij doen. En uh, dan gaan wij dat even regelen. Ik ken nog iemand. En uh, die heeft zijn eigen tv-zender gemaakt eigenlijk. Dat heet Trash TV. Oké. Okay. En die gaat heel vaak naar feesten toe. Misschien kunnen we wat met hem regelen. Precies. Want hij interviewt wel met, uh, met de camera en zo. Oh. Nou, alleen de cameraman en hij... Misschien mogen we... soms wel eens wat uh, VIP... Uh met onze, met onze uh, ja, wat, wat, microfoon erbij. een perskaart uh, heeft hij. Nou, wie weet. Dat kunnen we zeker. Zou jij we... het kunnen regelen voor... Dan gaan wij zijn filmpjes produceren. Op onze dat... site. Ja, dat hey, uh, uh, even maar even... Zijn. Ik wil die aanvraag van Kerst, wil ik horen. Ik <laughs> wil het. Ja, maar kijk, weet je. We hebben nog 1 uh, minuut wil en het. Uh, acht, minu acht seconden. Ja, dat weet ik, maar en dat, dat duurt en allemaal weer. Dit lang, gaat er door mij je hoofd heen. Doe het licht We gaan het nog gewoon doen. Doe het licht dat is toch een liedje van de kast? Nee, ja, van de dijk. Van de dijk. Toerlicht. ligt Maar jongens, jongens <laughs> in Alley. Uh, Indie Alley. Dank je. Wat, wat vinden jullie eigenlijk uh, een beetje van uh, ja, discriminatie? Dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, en dan ja. ga je gelijk met Michael Jackson beginnen. Lekker. Precies. We gaan een beetje een old doen. doen. or white. Ja. Ik weet niet of hij... Hij doet het beginnetje nog. Dat is met dat jongetje van uh, Home Alone, weet je wel? Ja. Hij houdt van kinderen. Ja, moet je even luisteren? Yeah. Ah, is wel lekker hè? En dan hoor je die vader, die wordt helemaal boos. Dat hij is een beetje guitar eraan aan het doen, dat hij zo. Het lijkt wel een beetje van, hoe heet hij... Zie je, kijk, nu op zijn vader. Yeah, is the best part. Turn it off! Turn it off. A Kevin. <laughs> Flashbacks zo voor hem. <laughs> Zullen we maar gewoon luisteren. We gaan lekker luisteren Black We gaan and white. luisteren naar Black and White Van Michael Jackson Tot zo spend my life being a color. Jerry, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? You're thinking I'm my baby. It don't matter if you're black Chucky, met We Can't Hear Anybody Out There. Goed getimed, yes. hè? He? Ik heb nu in één keer mijn fout goed gemaakt. <laughs> Mike, ga even bij de microfoon zitten. Want uh, wij hebben een uh, primeur. A primeur? Nou, ja, het is eigenlijk geen primeur meer, want uh, half Sanford weet het. Mama, en maar, de uh, Schipra, uh, Ik weet onze, het nog niet. Onze dus collega, Roy van Buringen. Onze eigen Roy van Buringen. En uh, ik hoop uh, toch eigenlijk wel een beetje dat je luistert, Roy. Want uh, lekkere... wij willen jou uh, feliciteren. Ja. Want uh, jij bent uh, sinds gisteren of uh, sinds van de week verloofd. Verloofd? Nou, en, dat uh, is toch, verloofd, ja. dus Hij is verloofd. Hij gaat trouwen. Oh, mijn God. En dat ik vind ik een ja, hele grote stap. Ik vind het een hele grote stap. Maar ik vind het, ik uh, moest wel. Ik, ja, ik schrok toch wel een beetje die Hoe krijg. oud is -ie? hij? Hij is een jaar jonger dan ik. 16. Nee, hoe oud ben jij? Hij is een jaar jonger dan ik, ben hij is 19. Is hij 19? Hij is op. Kijk eens even op zijn huis. Ja. Ja, ik heb hem ook, ik heb hem ook. Ik zag hem niet. Rood. Oh nee, ik heb hem niet. Maar ja, ik... Ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik dacht, dit is niet waar, maar... Hoe oud is hij? Jij bent twintig. Uiteindelijk dacht ik, nou, dat, dat vind ik toch wel leuk voor die jongen. Ja. Sorry hoor. Man. En ik denk, we moeten het toch eventjes zeggen, want het is toch een soort van collega van ons. Het is een collega. Ah, het is een collega. Ja, daarom. Ja, dat is hem. Een Roy, rooie, een rooietje. 21. Hij is 21. Sorry hoor, maar dat vind ik veel te jong. Maar het is toch wel... Gaat een... hij, gaat, is hij nu verloofd? Ja. En dan gaat hij waarschijnlijk volgend jaar trouwen. Ja, of over vier jaar pas. En nee, Je weet het nooit, hè. Maar ik vind het gewoon leuk, weet je. We hebben het niet over waar. En als dit, als dit voor hem het is, dan, ja, dan gun ik hem dat van harte. Maar ja. ik, heb, ik heb zijn meisje gezien. En... Wie ik is zijn meisje ik dan? Ik moet hem zeggen, ik moet hem zeggen, dat heeft hij goed gedaan. Ja, Sorry, het even is een mooie de... vrouw. Even kijken hoor, of het op zijn huis ook staat. Het is een mooie meid, echt waar. Relatie, hij, heeft een re hij is niet verloofd, hij heeft een relatie <laughs> op huis. Hij <laughs> heeft hij er nog niet op gezet. Het is niet officieel dus hè. Ja, <laughs> het is pas officieel als het op huis staat hè. Hey, hij heeft echt, waar, ik... Uh... Hey, over, over leuke dingen gesproken, Hoe denk je dat mij nou weer gebeurt? Nou, zeg het eens. Verderen. Ik, ik uh, zat uh, Kijk. van het weekend was ik nog even door mijn kaartje heen aan het snuffelen, want ik had nog twee van die bioscoopkaartjes had ik. En uh, wat vind ik nou? Ik vind ook nog een uh, bon van de music store. Oh? Gewoon, dus, gewoon nog een bon van de music store, die ik nog niet had uitgegeven, 30 euro. denk Ik denk, Lekker. nou, dat ken die niet, hè. Oh, lekker. Zo lekker. Hey. Bestaat dat zo nog, Music it. Store? Ja, het bestaat <laughs> nog steeds. Daar haal ik mijn games. Ik zie alleen maar... Uh, de Music Store zie ik alleen maar in Zandvoort. Moet ik eerlijk zeggen. Ik een... zit hem halen? Is zit overal? Ik zie hem bijna nergens. Ik ja, zie meestal Free in, Shop. Ja, maar Free Record Shop is toch wat grotere huh? iets, hè? Nee, hij zit er nog steeds. Grote concert. waarbij bij de Music Store in uh, Zandvoort haal ik altijd bij games. Ik heb gehoord dat de Music Store niet zo goed gaat. Hij oh, gaat wel goed. Nee. Uh, ja, hier, ja hier, wel. hier misschien, maar in het algemeen het bedrijf. Algemeen misschien niet, maar deze loopt goed. Oké. Okay. Dus, ja, uh... nee, ze doen het goed, vind je, ja. Maar even om terug te komen natuurlijk op uh, meneer Van Buren, hij, uh... Ik uh, feliciteer hem, maar ik vind het een ja, apart. Wij van uh, Nokkouter FM feliciteren jou bij deze. En, uh, heel veel succes en uh, Ja, heel veel sterkte. En, jongen. en dat is dan is toch maar uh, de vrouw uh, van je leven geworden. Je weet wat het is, hè. Als je gaat trouwen, dan ga je de hand boeien, dan ga je achter de tralies en is het dan in zijn dagvrijheid. Dan uh, word je een beetje opgesloten. Maar we hopen voor jou het, uh, het beste. Ja, we hopen voor jou natuurlijk een uh, prachtig leven. Zeker, zeker, zeker. En, en uh, uh, mogen het, het nog vele spus. jaren worden, want anders ja. kom jij in het huis terecht en, van uh, gescheiden Roy, mannen. Roy, rap, ik mag jou uh, één uh, tip geven: kijk uit voor de 12,5 jaar, want daar gaat het meestal fout. Ja, yes. dat ken ik ook wel zeggen. Dat uh, ken ik uh, uit, uh, uit privéomstandigheden. Ik ook. Ik heb er geen ervaring mee. Mijn nou, ouders, zijn, ouders die zijn pas 20 jaar getrouwd. Oh. Ga dus, uh. ja, ik dan maar uit met de twee, 22 en al? Bij <laughs> de 25, <laughs> hè? De, uh, de 25 uh, dat is. Ja. Cool. Hé, hey, Maar zullen we er nog eentje gaan draaien? Want het is nog gaan maar. Gaan uh, we de laatste nummertjes erin gooien? Ja, ik denk dat het toch wel uh, okay, tijd ja. is. Die is laatste moet ja. je hebben, hè? Dit is, dit is de verkeerde. Oh, Hier dan. Die Beats uit top 100 vind ik een leuke. Nou, ah, ik dacht deze wel. Zou je dat het echt een speciale aanvraag? Er staat tussen nummer 2 Praat jij eens in de microfoon? Rechtsboven, schat, nummer 2. Hier? Ja. Mag maar. Oh. Maar dit is ook onze laatste nummer, of gaan we zo direct nog afscheid? Nee, nee, we gaan. Uh, dit is ons laatste nummer. We hebben nog vier minuten, En Open. dan uh, hopen we dat we het goed doen, hè? Ja, wij, wij altijd. Tuurlijk, het zal wel. En uh, beste luisteraars, jongens en meisjes. <laughs> oh ja. We gaan uh, voor deze week, deze gezellige week... Ik ga zo direct het laatste uur van uh, Alice de verjaardag... Ga ik even bij haar nog even vieren. Ja, bij deze nog gefeliciteerd. Met je uh, Alice. Want volgend jaar maken we een heel groot feest van. Ja, zeker. 50 50 50. jaar. Uh, en uh, Met de jaren worden we jonger, zeggen we altijd. Je bent maar zo, uh, zo oud als je je voelt. En ik moet zeggen... Dan moeten we Henny van petigen erbij. <laughs> ja, daar gaan we op zoek naar. Dan ben ik ineens spontaan ziek. Ben je dan spontaan ziek? Ja, ik heb twee weken geleden. Mijn uitingen zijn nog steeds van kracht natuurlijk. Mooi mooi. <laughs> Hé, hey, maar ik uh, jongens, ik vond het heel fijn vanaf deze kant. Ik vond het Hallo. leuk om het uh, op, hoor, te doen. Pas op hoor Mike, hij neemt je functie over. Echt. Helemaal niet. Zo, nou wel, ik nee. heb al gehoord vorige week dat ik mijn ontslag maar bij te kon <laughs> volgens jou. Dus ik, dat oh, niet dat heb je, mij hoor. Dat heb je wel gehoord. <laughs> dat heb ik heel goed gehoord. Ik heb ja, hem nog twee zin. keer teruggespeeld. ik kan wel even, jij hebt het bijna <laughs> Nou ik heb het niet gevoeld. maar uh, Dat denk jij. <laughs> huh? Nou het zal allemaal wel. <laughs> nou, hier jongens, hier komt hij Ik vond ja. het uh, vrij gezellig vanavond. Ja ik ook hartstikke. De weken gaan snel voorbij, want ik zit er nu alweer bijna tien weken bij. Ja. Jezus. En het wordt dan nog alleen maar gezelliger gewoon.